8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Dijsselbloem garandeert spaargeld tot een ton. Ouderen hebben weinig last van armoede. Een chipknip verdwijnt in 2015. In toekomstige Europese steunoperaties worden spaartegoeden onder de 100.000 euro niet aangepakt. Die garantie heeft minister Dijsselbloem gegeven in een debat met de Tweede Kamer. In het eerste reddingsplan voor Cyprus werden ook spaarders onder dat bedrag aangeslagen. En dat was een eenmalige actie die alleen voor Cyprus scholt zei Dijsselbloem. Hij is niet bang dat door dat plan de verwarring bij spaarders toeneemt. Omdat wij als minister van Financiën eh, om de verwarring onmiddellijk weer weg te nemen, onmiddellijk ook hebben gezegd... Het depot garantiestelsel en die grens daarin is gegarandeerd. En zometeen in het Radio 1-journaal meer over het debat. Aartsbisschop Chrysostomos van Cyprus vindt dat zijn land zo snel mogelijk uit de euro moet stappen. Tegen correspondent Saskia Dekkers zei hij dat de Cypriotische pond weer snel moet worden ingevoerd. We moeten zo snel mogelijk uit de euro, we moeten terug naar de Cypriotische pond, En dat wordt een hele sterke munt vanwege de aardgasbaten. En zo zei hij, dan zul je zien, dan hebben we Europa niet meer nodig. En dan komen de Russen heel snel terug. De aartsbisschop van Cyprus heeft veel macht op het eiland. Een kerkbezitter onder meer een bank en diverse bedrijven. De armoede in Nederland loopt de laatste jaren weer op. Maar ouderen hebben daar weinig last van. Dat zeggen onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Volgens hen loopt de armoede sinds 2008 in het algemeen weer op. Maar ondanks de vergrijzing is het aantal ouderen dat in armoede leeft kleiner geworden. Dat komt doordat de AOW sterker steeg dan de bijstand. En doordat steeds meer ouderen een aanvullend pensioen hebben. De PVV doet bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar alleen mee in Den Haag en Almere. Dat zijn dezelfde twee gemeenten als bij de verkiezingen van 2010. De pvv leider Wilders zegt dat het goed gaat met de partij. Na jaren van groei wil hij de organisatie verstevigen. Wilders wil zich richten op een goede uitslag bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014. En de Provinciale Staten in 2015. Het bezoek aan een prostituee die uitgebuit wordt of die slachtoffer is van mensenhandel moet strafbaar worden gesteld, vindt de ChristenUnie. Tweede Kamerlid Segers werkt aan een initiatiefwet om dat te regelen. Hij vindt dat een klant van een prostituee alert moet zijn of zij uit vrije wil aan het werk is. Kenmerken zoals blauwe plekken of huilbuien moeten worden gesignaleerd. Volgens het voorstel is de klant strafbaar als hij dan niet aan de bel trekt. In 2015 komt er definitief een einde aan de chipknip. Het betalingssysteem werd al niet meer gebruikt in winkels... en verdwijnt nu ook uit bijvoorbeeld parkeerautomaten. Volgens de beheerder van het systeem is de chipknip overbodig geworden... omdat pinnen bij kleine bedragen steeds sneller en makkelijker werd. De chipknip werd in 1996 geïntroduceerd, maar is nooit echt doorgebroken. Volgens de eigenaar Currents had de betaalmethode een aantal nadelen. Opladen, uh, en vervolgens uh, gebeurde het wel eens dat de consumenten ergens stonden en dat ze te weinig saldo hadden. En dat men het ervaarde als uitermate lastig. Dat heb je natuurlijk bij bijvoorbeeld binnen niet. In ziekenhuizen in Limburg overlijden relatief gezien veel meer mensen dan in ziekenhuizen in Groningen en Friesland. De ziekenhuissterfte verschilt sterk per regio.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 De Belgische politie heeft een terreurverdachte doodgeschoten... tijdens een achtervolging op de snelweg A8 van Brussel naar Lille. Het gaat om een Algerijn van 39. Hij negeerde stoptekens van de politie. Er volgde een schietpartij waarbij de man om het leven kwam. De snelweg was urenlang dicht. Bij huiszoekingen werden in de woning van de Algerijn... in Anderlecht explosieven en wapens gevonden.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 ANBW-verkeersinformatie met 85 kilometer files. Het is een vrij normale ochtendspits. De meeste files staan in het zuiden van het land. Een paar opvallende files op de A50 van Arnhem naar Os. Wat drukker dan normaal voor de woensdag. 7 kilometer langzaam rijden tussen Renk en Kloopend E-Wijk. En op de A50 Os richting Eindhoven. Dan staat bij Kloopend Eckersweier 3 kilometer. Daar is een auto stilgevallen en die blokkeert daar de rechte rijstrook. Ik werk mij dagelijks uit de naad en krijg een leuke garage. Ik parkeer mijn trotse wielen graag in een fatsoenlijke garage. Van nu af aan geen kaartjes meer voor de administratie. Mijn Parklijnkaart zorgt automatisch voor de declaratie. Zo makkelijk kan het zijn. Parklijn. Zo, mooie ergenschaar heb jij. Ja, handig hè. Gekocht van mijn energierekening. Je ja, energierekening? Ja. Oh?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 en Marcel Ooster. Goedemorgen, staatssecretaris Steven van Justitie... gaat keihard bezuinigen op de gevangenissen. Gevangenissen zijn er niet om open te houden, om het open te houden. Gevangenissen zijn er om mensen in op te sluiten. Maar het personeel legt zich er niet zomaar bij neer... straks de protestactie in Hogeveen. En de ChristenUnie wil dat prostitutieklanten gaan melden... wanneer de prostituee misschien niet uit vrije wil aan het werk is. Of dat gaat werken, vragen we aan Tweede Kamerlid Gert-Jan Zegers. Eerst Jeroen Dijsselbloem en de storm van kritiek. Eurogroep-voorzitter en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Internationale media, economen, columnisten... maakten de afgelopen dagen gehakt van hem. Ook vanochtend ziet hij weer de Nederlandse voorpagina's. Harde aanval op Dijsselbloem, kopt het Financiële Dagblad. Europese hoon voor Dijsselbloem, schrijft de Volkskrant. En tot slot de Telegraaf. Kamer hekelt amateurisme Dijsselbloem. Wij gaan naar Den Haag. Naar politiek verslaggever Peter Blok. Peter, goedemorgen. Goedemorgen. Veel kritiek. Er zijn ook wel mensen die zeggen... dat wat hij gezegd heeft op zich goed is. Uh, he, de inhoud, maar dat het de manier waarop is... Uh, dat het misschien wat ongelukkig was... Uh, wat is nou de algemene teneur? Had hij toch beter zo'n mond kunnen houden? Daarmee had Dijsselbloem veel onrust en paniek in ieder geval kunnen voorkomen. Uh, Cyprus was gered, dat was natuurlijk het goede nieuws maandagmorgen... maar al heel snel maandagmiddag ging het alleen nog maar over spaarders in andere landen... die misschien ook wel eens, net als die Cypriotische de dupe zouden kunnen worden... zouden moeten bloeden als hun bank in de problemen zou komen. Nou, die suggestie zorgde voor een enorme schok... en daarna dus voor die stortvloed aan kritiek Ook hier in de Tweede Kamer. Ja, Binnen een week heeft Dijsselbloem het dus voor de tweede keer al zwaar te verduren. Eerst toen Cypriotische spaarders met minder dan een ton, waarvan je toch dacht dat het allemaal uh, veilig was, zouden worden getroffen. Ja, die twee uitspraken bij elkaar, die worden hem toch wel zwaar aangerekend. Ja, wat zei hij er nou zelf gisteravond over? Had hij het beter niet kunnen doen, anders kunnen doen? Ja, Nou, spijt van zijn uitspraken heeft hij niet. De tijd dat alleen de belastingbetalers puin moeten ruimen... en voor alle slechte banken moeten opdraaien... en daarvoor de rekening moeten betalen, is voorgoed voorbij. Dat heeft uh, Dijsselbloem gezegd en dat heeft hij ook willen zeggen en benadrukken. Eerst schoonschip bij de bank zelf, dan de aandeelhouders. En de obligatiehouders, die hebben risico genomen. Krijgen mooie winst als het goed gaat... maar ja, moeten dan wel op de blaren zitten als het fout gaat... Uh, en in het uiterste geval zoals uh, Cyprus... het unieke geval Cyprus is inmiddels het modewoord. Ja, dan uh, worden dus ook rijke spaarders getroffen. Maar ja, duidelijk is wel dat hij uh, heel zorgvuldig moet zijn... Uh, met het kiezen van zijn woorden. Hij moet soms zwijgen in zijn nieuwe rol als uh, Eurogroep-voorzitter. Want alles wat hij zegt uh, ligt onder een vergroot glas. Wordt op dat goudschaaltje gewogen. En heeft enorme gevolgen. En onduidelijkheid is slecht. Zeker in de financiële wereld. Nou, Dijsselbloem uh, was dus ongelukkig in zijn uitspraken, vindt de Tweede Kamer. Hij heeft daarmee onnodig paniek veroorzaakt. Maar Dijsselbloem heeft geen spijt van die uitspraken. Hij heeft, vindt hij. Eerlijk verteld hoe het in de toekomst zal gaan. Maar ja, hij loopt daarmee wel ver voor de muziek uit. Zet alvast een paar reuzestappen. Ja, en in Europa vertel je dat soort dingen normaal gesproken... in hele kleine stapjes, hapjes en brokjes. Ja, zo ging het dus een klein beetje mis rondom Dijsselbloem. Dan zullen we eens naar het hoofdpersoon gaan. Na het debat sprak Wilkom Boom met de minister... over de hulp die de overheid nog biedt. Het zal dan alleen nog in uiterste nood gebeuren. Als een bank hele grote risico's aangaat, of van hele grote problemen komt, dan moet je eerst kijken of je die risico's, en dus ook de rekening die daaruit voortvloeit, gewoon kunt terugleggen bij diegenen die als belegger in zo'n bank zitten. of heel bewust hebben gekozen voor de bank in de vorm van aandelen of obligaties. Die moeten dan dus eerst een deel van de rekening betalen. En pas in allerlaatste instantie gaat de rekening in de toekomst naar de overheid, naar de belastingbetaler. De afgelopen jaren hebben we laten zien dat het een aantal keren ging om banken die te groot waren om te laten vallen. Dan draait automatisch toch die belastingbetaler ervoor op. Ook dan moet je kijken ten eerste of banken niet verstevigd kunnen worden. Dus we moeten echt versneld nu de bankreserves ophogen. En ook dan moet je kijken als een bank in de problemen komt... kun je het op een verstandige manier afwikkelen. Dus kun je bijvoorbeeld de spaartegoeden veiligstellen... zeker onder de 100.000 en andere onderdelen van de bank afsplitsen... en bijvoorbeeld failliet laten gaan. Zoals of... nu op Cyprus gebeurt. Zoals op Cyprus gebeurt. En daarbij geldt dan steeds dat de eerste aandeelhouders uh, worden aangeslagen... dus hun geld kwijt zijn, dan de achtergestelde obligatiehouders... dan de senior obligatiehouders. En zo nodig, in uiterste gevallen... en daarom was Cyprus zo uitzonderlijk, want het was echt een uiterst geval... kan het ook de tegoeden, te de rekeninghouders, boven de 100.000 euro uh, raken. Bij Cyprus leek het erafhankelijk op dat ook de mensen met een tegoed... onder de 100.000 euro zouden worden geraakt. Het heeft... Onrust gegeven. Bent u niet bang dat dat vertrouwen bij kleinere spaarders niet meer te herstellen is? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat we wel heel goed moeten uitleggen wat die keuze behelste. Dat was een eenmalige belasting, een eenmalige heffing. Ja. Daar is veel verwarring over ontstaan en daar ben ik ook mede verantwoordelijk voor. Maar die verwarring was niet terecht, omdat de garantiestelsel hier echt los van staat. Nog even terug naar uh, die beleggers die voortaan eerder aangesproken zullen worden als een bank in de problemen komt. Wordt u de boeman van de beleggers? Nee, dat hoop ik niet. Ik hoop ook dat uh, beleggers gewoon blijven investeren... ook in uh, banken in, uh, in de eurozone. Dat is natuurlijk cruciaal. Maar u zei in het debat ook... Uh, ze zullen er niet allemaal blij mee zijn. Want zij kunnen de rekening krijgen als het misgaat. Ja, dat klopt. Maar beleggers zijn ook degene... die heel goed kunnen inschatten... Hoe de, reken, uh, hoe de risico's uh, liggen en waar, welke risico's in welke bank zitten. En daarom kunnen zij daar ook op sturen. En ze kunnen ook tegen banken zeggen... je moet wat doen aan je risico's, want anders ga ik misschien elders beleggen. En dit is precies het mechanisme wat we moeten hebben. Als de risico's altijd naar de overheid gaan... dan krijg je in de financiële wereld niet de goede discussie over... Uh, wat zijn er eigenlijk voor risico's? Uh, wie draagt die? Uh, wat kan het betekenen voor mij als belegger? Dat zijn het type vragen die nu gesteld moeten gaan worden... En alleen zo krijgen we gezonde financiële instellingen. Ja, zo heeft hij het goed en rustig uitgelegd. De voorzitter van de Eurogroep Dijsselbloem. Peter Blok in Den Haag. Ja, dat was toch wel al met al een eens, maar nooit weer. Ja, van de Tweede Kamer kreeg Dijsselbloem inderdaad de wind van voren. Ook van partijen die hem normaal gesproken steunen... bij alles wat hij doet op eurogebied, zoals CDA en D66. Want spaargeld moet nu eenmaal veilig zijn, zeker tot een ton. En elke vorm van onzekerheid moet dan ook worden voorkomen. Dat spaargeld, die garantie tot 100.000 euro, is ook zeker... heeft Dijsselbloem toen nog eens heel duidelijk gezegd. Ja, daarmee was de kous hier in Den Haag af. Peter Blok in Den Haag, Dankjewel. We schakelen door naar Hogeveen. Naar Mark-Robin Visser die heeft postgevat bij de poort van de gevangenis. Hij mag er niet in, gelukkig maar. Nee. En hij is niet de enige, ja. of wel, Mark-Robin? Nou, uh, dat was, het was hier net heel druk, want er waren allemaal beveiligers... in uniform even naar buiten gekomen om de uh, spandoeken op te hangen. Even kijken wat hier staat. 15.000 ongestraft. Ze zijn hier welkom dag en nacht. Uh, dat staat op één uh, spandoek. Eentje verder, die is wel heel grappig. Hier staat, daar staat de modernste, best bereikbare baaiers van het Noren. N O N O R E N. Zou dat nou een grapje zijn, meneer Pekel? Ja, u moet er wel op lachen, maar. Ik denk het wel. Ja, nee, ik denk het wel. Of is dit een typisch gevalletje woordblindheid? <lacht> nou, ik denk dat we gewoon, een te... ja, misschien wel ook uh, gewoon niet ja. helemaal opgelet is. En, uh... Meneer Pekel uh, werkt al elf jaar als beveiliger. Hij is van de advocaat FNV. Ja, we kunnen niet over de muur kijken, maar vertel nou eens even wat gebeurt daar op dit moment nou binnen? Nou, op dit moment zijn de gereteneerden zijn aan het werk. Dus die uh, arbeid hebben die uh, zijn op dit moment aan het werk aan de arbeid. Ontbijt is al achter de rug? Ontbijt is al achter de rug. Dat moeten ze zelfs morgens doen. En er wordt op dit moment ook gelucht. Dus uh, een uurtje oh. lucht hebben ze nu Dat ook. zien we ook allemaal niet. Nee, dat kunnen we allemaal niet zien, hè? Nee. Achter de deur uh, alles zit achter de grote muren. Ja. Dus. Wat er ook gebeurt, en dat is wel heel grappig... want dat wist ik eigenlijk niet, dat deze gevangenis... of dat gevangenis in het algemeen, dat die een kapper hebben. Ja, dat klopt. En die ja. kapper die is hier, goedemorgen. klopt, goedemorgen. Hoe is het? Ja, goed. Beetje koud. U ziet er ook echt een kapperachtig uit. U heeft een mooi kapsel met een kleurtje, een licht mooi kleurtje, donker haar en dan met een beetje goud. Klopt, Goudtel. helemaal. Je moet dat voor de radio even uitleggen. Ja, ja, ja. ja. Maar uh, vertel eens even, iedere baaiersklant heeft recht op een knip? Een ja, knip. klopt. Vanaf, uh, vanuit Den Haag is geregeld dat ze elke vijf, zes weken naar de kapper mogen. En dat bent dat u dan? Dat is een uh, persoonlijke verzorging. Dat is persoonlijke verzorging. En wat mag allemaal wel en wat mag niet in de kap, bij de kapper bij u? Er mag alleen maar geknipt worden. Er wordt niet gewassen. Er wordt niet uh, gepermanent of geverfd of andere leuke dingen. Niet gevlecht. Wordt me heel vaak... Uh, of gevlochten. Vlechtjes maken wordt me heel vaak gevraagd, maar dat doen we ook niet. En verder mag het, uh, mogen ze gewoon kiezen wat ze willen. Nou ben ik natuurlijk maar een buitenstander, maar ja. één keer in de. Ik hoef zelf niet naar de kapper nee. meer. Want nee. gaat, moet u daarom lachen? Ja, weet je. Een hele serieuze zaak. Ja. Ik kijk even naar meneer Pekel, moet u ja. vaak naar de kapper? Nee. nee. Maar één keer in de zes weken uh, dat is best wel luxe eigenlijk, of niet? Nee. Nou ja, dat is normaal is dat eigenlijk hè. Normaal is een beetje rond de zes weken dat er rekent, dan er al, kapper altijd namelijk. Ja. Mevrouw de kapper, uh, voor u is het ook afgelopen? Klopt, heel, lang, heel erg jammer. Ja, En het, we merken het nu al. Wat merkt u nu al? Dat ik het rustiger heb. Ja, ja. Maar hoe kan dat nou? Want de gevangenis zit toch gewoon vol? Doordat we geen huis van bewaring meer zijn. Dus er is minder verloop? Ja, en de jongens voor het huis van bewaring... die moeten ja. nog naar de rechtbank. En allemaal dat soort dingen. Die Wat betekent dat nou voor heen. u, als u straks hier niet meer kan knippen? Dat ik een hele grote bron van inkomsten ga missen. Ja. Is het een goed betaalde baan? Knippen ja. in de baaiers? Absoluut, voor ja? mij Wat wel. Wat verdien je ja. daarmee? Nou Genoeg. Ja. Genoeg. <laughs> maar, eh, uh, u familie thuis? Ja, ja. Drie studerende kinderen... En in Hogeveen liggen de banen niet voor het oprapen? Nee, want de werkloosheid ligt op dit moment op 14 procent. Op dit moment gaat het toch behoorlijk minder worden. Ziekenhuislid, zitten we met de problemen mee. Ja, het gaat Fokker. ook dicht, Fokker enzovoort. Ja. Uh, daarom dus die actie hier straks ja. om 12 uur. We mogen het nog geen staking noemen, maar zover zou het in de toekomst nog kunnen komen. Wat ik nog kan aankondigen is dat uh, straks de burgemeester van Hogeveen ons even uh, komt bezoeken. En uh, ik heb al informatie dat hij ook not amused is. Dat straks hier vanuit goed. Dit is dat half tien, het NOS Radio 1-journaal. Bank gesloten en toch gewoon je rekening leeghalen. Dat kan op Cyprus. Hoe? Hoort u zo. Eerst naar de ChristenUnie en het bezoek aan een prostituee. Een prostituee die uitgebuit wordt. Of een bezoek aan een prostituee die slachtoffer is van mensenhandel. Dat moet strafbaar gesteld worden. De ChristenUnie werkt aan een wetsvoorstel om deze strafbaarstelling te regelen. En dus hebben wij contact met de Tweede Kamerlid van de ChristenUnie, Gert-Jan Segers. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, dat lijkt mij best ingewikkeld. Hoe weet een hoerenloper dat een prostituee uitgebuit wordt... of bijvoorbeeld slachtoffer is van mensenhandel? Ja, dat is ook de vraag die ik heb gesteld aan mensen van het Openbaar Ministerie. En die zeggen, nou vergeet niet dat um, hoerenlopers al onderling uh, communiceren met elkaar. Wolt uh -huh. op een site als Hoekers schrijven ze even... nou, uh, die had er geen zin in of die zat onder de blauwe plekken. Dus zij geven aan elkaar al die signalen door. Ik wil dat ze dat niet aan elkaar doorgeven, maar dat ze dat aan de politie doorgeven. Maar, meneer Segers, waarom zouden ze dat doen? Uh, omdat ze anders strafbaar zijn. Dus dat wordt... Ja, uh, zo, dat wilt u graag. Precies. Ja. En omdat wij natuurlijk willen dat uh, slachtoffers van mensenhandel... dat die worden bevrijd. En dat daders van mensenhandel, dat die worden gestraft. Maar dan moeten we eventjes nog terug naar, naar het, uh, het ontdekken... en vervolgens het, het vertellen hè, van, van zo'n klant. Want uw collega Meert de Hilkens van de A zegt daarover ook... het is wel juridisch heel ingewikkeld om aan te tonen... dat iemand het vermoeden had kunnen hebben op basis van bijvoorbeeld nou, noem bijvoorbeeld blauwe plekken of helbuien, uh, uh, noem maar op. Dat, dat, dat valt juridisch gezien niet makkelijk te bewijzen. Nou, We hebben vergelijkbare uh, constructies, bijvoorbeeld denk aan heling. Dus dan kun je weten of dan had je moeten weten... dat iets wat je koopt, dat dat uh, gestolen is, dan ben je strafbaar. Dus datzelfde geldt hier... Ja, maar goed, een blauwe plek kan toch ook ergens anders van komen? Ja, dus inderdaad, het moet een redelijke wijze... moet het een, een redelijk vermoeden zijn. Dus hoe kom je daar dan achter dat die blauwe plek te maken heeft... met uh, bijvoorbeeld uitbuiting of mensenhandel? Het is dus zo dat soms ook prostituees zelf zeggen. Ik wil dit niet. Dat zou dat ook tegen klanten zeggen. Als je dat signaal niet doorgeeft, um, dan is dat immoreel. En dan ben je dus strafbaar. Uh, dit is een pleidooi wat mevrouw Detmeij, de nationale rapporteur... herhaaldelijk heeft uh, uh, gehouden. Mm -hmm. Opsteld heeft gezegd, ik wil dat niet... Mensen van het Openbaar Ministerie zeggen... hier kunnen wij mee uit de voeten, dit willen wij. Wij kunnen inderdaad sommige mensen vervolgen... die hier eh, over de schreef gaan. Mm -hmm. En vanavond is op tv is een documentaire, uh, Nederland 2, 11 uur... waar ik het voorleg aan Henk Wersom... die al jarenlang voorop loopt in de strijd tegen mensenhandel. En die zegt, ik zou dit artikel zou ik willen hebben. En ik weet mensen die ik nu alleen als getuige heb kunnen oproepen... die ik dan vertellen, van: inderdaad, ik zag het ook wel. Hij zegt, en die mensen die wil ik nu kunnen vervolgen. Dus al die mensen die zeggen van... Dit zou ons iets in handen geven in de strijd tegen mensenhandel. Ja, maar die klanten uh, zijn nu nog in beeld. Omdat, zoals u zegt, ze zichzelf soms uit op een website. Dat zullen ze dan toch straks niet meer doen. Wie handhaaft deze wet? Wie vindt die klanten dan? Als zij um, communiceren over uitbuiting en mishandeling onderling. Ja. Dan zouden zij uh, door het Openbaar Ministerie vervolgd kunnen worden. Ja, maar dus dat, die dat, kunnen doen ze toch, dat doen ze toch straks niet meer, als dat strafbaar wordt. Nee, maar wat je wil is dat er hier een preventieve werking vanuit uitgaat. Dat ze weten van als ik vroeg of laat kan het dus uitkomen... dat ik gebruik heb gemaakt van een mishandelde prostituee. Als ik daaraan meedoe, dan ben ik strafbaar. Dus dan hoop je dat ze in een vroegtijdig stadium dat wel melden... daar waar ze het nu niet melden of alleen aan elkaar melden. U bent in Zweden geweest, dat zullen we ook terugzien... in die documentaire vanavond, ja. hè? met de PvdA samen met ja. Meerte Hilkens... waar een bezoek aan, aan prostituees sowieso strafbaar is. Ja. Krijgt u steun van de PvdA voor uw plan? Nou, wij, um, uh, wat ik wil is dat we dat samen gaan uh, onderzoeken. Dus stap voor stap inderdaad van wat is de haalbaarheid. Maar hand... krijgt u steun ik nu heb, van ik de, heb, de PvdA? Ik heb goede hoop. Uh, uh, verschillende journalisten die hebben al rondgang gemaakt door de Kamer. Ik heb dat zelf ook gedaan. Dus ik weet dat dit op veel wel, uh, welwillendheid kan rekenen. Ja, dus... maar ik begrijp ook dat de PvdA uh, niet voor het strafbaar stellen van uh, uitgebuit uh, prostitutiebezoek okay. is. Um, dat valt nog... Um, te bezien. Dus dat, dat, dat, dat zullen wij... nog niet. nee Dus oh. dat is echt. Eh, ik zou nog tekst op tafel moeten leggen. Wij moeten eens met eh, experts moeten wij kijken van wat is de beste eh, formulering is. Want het wordt een initiatiefwet voorsteld, dus dat daar gaat enige tijd overheen. Mm -hmm. En ik zou het inderdaad heel graag met de PvdA willen doen en dat eh, onderzoeken. Maar ik weet dat ook een heel groot deel van de Kamer zegt: van dit lijkt ons een heel verstandig plan. De minister vindt dat niet. Die zet in nee. op een registratieplicht hè, voor prostituees. En dat is goed. Dat vindt u ook. Dat moet dan ook gebeuren. Dat is een wetsvoorstel wat nu bij de eerste kamer ligt. Dus dat is na de registratie en dat is verhoging van de prostitutieleeftijd naar 21 jaar. Dat zijn extra drempels. Um, en hoe meer drempels wij tegen mensenhandel opwerpen, des te beter. Dus dat is een, uh, uh, een verbetering, alleen dit is een andere verbetering. Nou ja, in die aanscherping staat ook dat klanten verplicht moeten controleren... of prostituees dan vervolgens geregistreerd zijn. Daarmee kom je toch ook al aan heel eind? Nee, want nou, uh, uh, een beetje, maar het enige wat ze dan controleren... is of iemand meerderjarig is of 21 jaar uh, en ouder en een vergunning heeft. Alleen iemand die een vergunning heeft en achter een raam staat... die kan nog altijd worden uitgebuit. Um, en klanten komen daar veel dichterbij, die pakken veel eerder die signalen op... dan een GGD die één keer per jaar of één keer per twee jaar is een keer... Uh, die vergunning uh, kan controleren, ja. Precies. Dus, dus, dus klanten komen dichterbij en uh, pakken die signalen eerder op. Dus hebben zij ook een grotere verantwoordelijkheid. Oké, okay, ik ben benieuwd of u steun kunt vinden voor het wetsvoorstel, meneer Segers. Dank u wel. Graag gedaan. Voor de verkeersinformatie naar de AWB John Zahoka, weer extra blikschade. Nou, inderdaad, op de A28 richting Utrecht, blikschade bij Harderwijk. Daar staat een 3 kilometer, de linkerrijstukken is daar dicht. En nog een in file op de A279, Helmond richting Den Bosch. Daar staat, er, daar staat tussen Vechel en Middelrode 5 kilometer. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10, het NOS Radio 1-journaal. Het Lara Rensen en Marcel Oosten. Oh no as we go As we roll down this unfamiliar road And although this wave is stringing us along Just know you're not alone Cause I'm gonna make this place your home Hoorde u met uh, Holm? Rekeninghouders van de gesloten Cypriotische banken lijken toch een manier gevonden te hebben om hun toegoede over te boeken naar veilige orde. Dat bevestigt het bestuur van de Laiki-bank op Cyprus. We gaan daarover praten met hoogleraar Economie aan de Universiteit van Nijenrode, Jaap Koelewijn. goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u enig idee hoe ze dat dan doen, dat geld dan toch overboeken? Ja, wat ik heb begrepen is dat men via uh, dochters van die banken in uh, bijvoorbeeld de Londen... Uh, die dan wel eigendom zijn van de bank op Cyprus... toch bij het goed heeft kunnen komen. En, ja, en die zijn dus uit die banken gehaald... en overgeboekt naar banken waar het wat veiliger is. En verder blijkt er een Cypriotische bank... eigenaar te zijn van de bank in Rusland. En ook daar men, daarmee heeft men zaken kunnen doen. En op die manier zijn er dus... terwijl er eigenlijk een bevriezing van het goede was... waar in ieder geval de lokale Cypriotische bevolking... veel last van had... Ja, zijn de partijen die... En toch al ruim hebben en bij andere buitenlandse banken kunnen flankeren zijn ze beter af uiteindelijk. Ja, ja dat is wel opmerkelijk. Hè? Het, is een, het is een mooie reconstructie trouwens van uh, Reuters... Um, uitgezocht ja. door drie journalisten van Reuters... waarin ook naar boven komt dat er veel verwarring was... rond de onderhandelingen en ook onduidelijkheid over opnames uh, van geld. Dat op een gegeven moment duidelijk werd... dat er eigenlijk veel meer bankbiljetten werden gevraagd... door de Cyprische Centrale Bank dan de Europese Centrale Bank dacht. Ho ja. Hoe kan het dat daar zoveel onduidelijkheid over ontstaat? En dat geld dus nou, gewoon weglekt? Ja, dan zien we dus dat er een grote weefhout zit in het Europese toezicht. Toezicht is nog steeds de verantwoordelijkheid van de lokale autoriteiten. Dat betekent dus dat ook de Cypriotische Centrale Bank... geen gezag kan uitoefenen over de financiële stromen van, van de dochter van de Cypriotische Bank in het buitenland. Ja. Dat is een gat, want dat valt dan weer onder de, autoriteit, de verantwoordelijkheid van de Centrale Bank van het Verenigd Koninkrijk... En die coördineren dit beleid niet. Dat is echt een hele grote weefvoud. Dat hebben we trouwens in Nederland ook gezien met ISAFE. Dat de, banken, de autoriteiten niet hun acties coördineren. Ja, en dan gebeuren er dus ongelukken. En dat is nu ook weer het geval. Ja, maar aan de andere kant, uh, die bank werkt er dus wel aan mee. Die Likee-bank werkt daar aan mee. Is, is dat ja. laakbaar? Um, nou ja, kijk, daar krijg je een discussie. Was het dan verboden? Ja, en dan zie, zie je dus, van als ze zich aan, aan de intenties van de regels hadden gehouden... hadden ze natuurlijk ook de loketten in, in Londen en andere landen moeten sluiten. Alleen men heeft gedacht, ja, die, die Russische zakenlieden of de lokale Britten... want het gaat ook om Britten, die geld hebben ondergebracht op Cyprus... die hebben gedacht dat het wel mooi was en die hebben gewoon het goed opgevraagd. Mm. Maar moreel gezien had men natuurlijk moeten zeggen... gelijke monniken, gelijke kappen, in ze er niet bij dan in Londen ook niet. Nee. Wanneer weten we eigenlijk hoeveel geld er in totaal is weggehaald? Ja, dat zal blijken als alle rapportages... bij de Europese Centrale Bank terechtkomen. En, en daar zie je dus ook weer vertraging in zitten. Want eerst moeten de Cypriotische banken rapporteren... aan hun eigen centrale bank. En die gaat dan weer rapporteren aan de ECB. Mm -hmm. En dan krijgen wij een beeld van wat er gebeurd zou kunnen zijn. Ja. Vreest u ook nog het moment dat de banken weer open gaan en er... Um een, een rust komt op dat geld, een grote kapitaalvlucht? Nou ja, zolang er nog onduidelijkheid is, is het voor alle rekeninghouders... beter om hun geld weg te halen. En zolang er, geen dus, zolang er dus niet absolute zekerheid is... dat mensen geld terugkrijgen onder de voorwaarden die zijn bepaald... zullen mensen dus gaan proberen geld weg te halen. Dus die bankrun die blijft nog steeds als een donkere wolk boven Cyprus hangen. Ja, Koelewijn, hoogleraar Economie aan de Universiteit Nijenrode. Dank u wel. Graag gedaan. De nationale politie wil geen klungelige agent op televisie. Ken heet hij. Acteur Tigo Gernand is duidelijk over zijn rol in dokter Tines. Ik speel de rol van Ken. Ik noem hem altijd een, een playmobil agent. Ja, en dus wil de politie geen medewerking meer geven. Straks hoort u na half negen de advocaat van de producent van de serie.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 Het is half negen, Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen, er komt definitief een eind aan de chipknip in 2015. Het betalingssysteem was al uit de gratie in veel winkels... maar gaat nu ook verdwijnen bij de parkeren snoepautomaten. Tegenwoordig betalen volgens eigenaar Currens ook bij parkeergarages... kantines en automaten nog maar een paar mensen per dag met de chipknip. Oudere bonden zijn niet blij met de komst van de oudere partij 50+. Plus. Dat schrijft trouw. De voorzitters van vijf bonden zeggen in de krant dat er sinds de komst van de politieke partij van Henk Krol een tweedeling is ontstaan tussen jongeren en ouderen. Door een partij specifiek voor ouderen op te richten ontstaat bijna vanzelf een generatieconflict, zeggen de oudere organisaties.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 En de grootste toeristische trekpleister van Berlijn, de Brandenburger Tor... is beschadigd geraakt bij een auto-ongeluk. Een automobilist miste een bocht en botste zonder te remmen tegen het monument. Van een van de zuilen is steen afgebrokkeld. de automobilist heeft de sleutelbeen gebroken. De politie denkt dat hij oververmoeid was en achter het stuur in slaap is gevallen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weerplaza.nl Vanochtend is het overal flink zonnig, maar wel koud. De temperatuur ligt overal nog ver beneden in het vriespunt. Vanmiddag wordt het uiteindelijk zo'n 4 tot 6 graden boven nul. In de loop van de dag komt er vanuit het oosten en zuidoosten... wel wat meer bewolking opzetten, maar het blijft overal droog. Verder staat er nog een stevige wind uit het oosten tot noordoosten. Hij is matig en krachtig. windkracht 3 tot 5... Morgen heeft het hele land meer bewolking en met name in het noordoosten en zuidoosten van het land zou wat winterse neerslag kunnen vallen in de vorm van sneeuw of natte sneeuw. In het westen van het land blijft het waarschijnlijk droog en schijnt ook van tijd tot tijd de zon. Dat weerbeeld hebben we ook op vrijdag, al kan ook dan in het westen en zuidwesten misschien wat winterse neerslag vallen. En dat geldt ook voor de zaterdag en misschien ook op de zondag. Verder schijnt ook van tijd tot tijd de zon en de middagtemperatuur ligt tussen de 3 en 6 graden. En verder staat er ook nog wel steeds een vrij stevige oostenwind, al neemt die heel langzaam wat af. Zonzaag ook aan met het hoogtepunt van de woensdagochtendspits. Inderdaad, 100 kilometer op dit moment zijn vrij normaal voor de woensdagochtend. De meeste files in het zuiden van het hand. Ongelukken onder meer op de A6 richting Muiden. Bij Almere Stad staat 4 kilometer en daar is de linkerreis ook dicht. En twee keer zo lang is de file door een ongeluk op de A28 naar Utrecht. Daar staat tussenaf het Epen en Harderwijk 9 kilometer. Bij Harderwijk is de linkerreis ook dicht. Rijdt u nog in de regio Zwolle kunt u het beste omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En op de A58, Breda richting Tilburg. Bij Geelze, 5 kilometer na ongeluk, daar is de linkerrijst ook dicht. Diezelfde A58, maar dan vanuit Breda richting Berglond-Zoom. Een ongeluk bij Heerle, daar staat 7 kilometer en ook daar is de linkerrijst ook dicht. Wat mij betreft, een deal. Als u een mooie korting voor mij heeft. Als ondernemer herkent u vast dat klanten het beste willen en het liefst met korting.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 Goedemorgen, het is vijf minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Zo een reportage over de aller, allergrootste supermarkt van Nederland... die opent vandaag in Breda. En politieman Ken is een sul. Althans, zo komt hij over in de SBS-serie, Dr. Tines. De echte politie is niet blij met het karakter... en heeft de producent verboden gebruik te maken van het officiële logo... en de kenmerkende strepen op politiewagens. Televisieproducenten vinden het onaanvaardbaar... dat de politie zich met de scripts bemoeit... en vanmiddag staan de partijen voor de rechter. Bas Le Polis, advocaat van de producenten. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is nu het probleem? Want heeft de politie bijvoorbeeld het auteursrecht? Ja, de politie heeft auteursrecht op de kenmerkende strepen... op de politieauto's... En de politie heeft ook merkrecht op het uh, politielogo dat op de uniformen zit. En wat houdt dat in? Dat ze dan ook mogen zeggen... nou, dan willen we dat dat niet langer gebruikt wordt? Ja, dat zegt de politie. Want die zegt, het is, ons merk is vergelijkbaar uh, bijvoorbeeld met Coca-Cola. Dus wij mogen precies bepalen hoe het wordt gebruikt. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Uh, want het gaat hier om, om iets anders. Het gaat om televisieproducenten die graag... natuurlijk echte politieauto's en uniformen willen gebruiken in televisieseries... En, en wat de politie nu doet, die zegt, ja, dat vinden we wel best, maar alleen als het schip ons bevalt. En als de rol van de politie in de serie ons bevalt. En dat is in strijd van, met de vrijheid van meningsuiting. Dus ze gebruiken hun intellectuele eigendomsrechten eigenlijk voor iets anders. Hmm, ze, gaan, ze bemoeien zich eigenlijk inhoudelijk met, uh, met, een, met een creatief idee. Nou, niet, niet eigenlijk inhoudelijk, maar echt inhoudelijk. Echt, inhoudelijk. Het is echt van tevoren. Het is we noemen het ook censuur. Mm. Het is gewoon toetsing vooraf. Je moet je script inleveren, aandeel van de politie. En dan zie je dus nu bijvoorbeeld bij dokter Tinus, Ja, dat, dat bevalt ons niet. Dus het is niet uh, in lijn met, met de wijze waarop de politie zich wil profileren hè, en dient te functioneren. Dat, dat zijn letterlijk de, de, de, de formuleringen die de politie gebruikt. Dus dan krijg je geen toestemming. En heeft dat een beetje te maken met de komst van de nationale politie, dat ze zich hier zo druk om maken? Ja, dat heeft ermee te maken. Vroeger werd uh, toestemming op, op regionaal niveau uh, verleend. Dat was puur formaliteit. Vonden ze wel prima allemaal? Ja, dat heeft de afgelopen decennia met de baantjes en alle andere series uh, van deze wereld in Nederland geen enkel probleem opgeleverd. Maar nu, die, deze regeling is van 15 maart en er zijn, er zijn echt uh, uh, veel producenten die hier problemen hebben. Oh ja, nog meer er uh, die Ja, er, hier zijn er, meer. Er, zijn, er zijn meer weigeringen en er zijn ook uh, de, de producenten die... Uh, die uh, uh, mondelijk overleg hebben met, uh, met het instituut dat die toezicht moet regelen. En er zijn behoorlijk wat problemen. Ik hoor auteursrecht, ik denk, oh dat kost geld. Wordt er ook betaald aan de politie daarvoor eigenlijk, of niet? Uh, nee, volgens mij hoeft er niet betaald te worden. Nee. Uh, de, er moet natuurlijk wel betaald worden voor de huur van de uniformen en de politieauto's. Maar Want nee, die zijn... het, is, het is geen financiële kwestie. Dus die uniformen en die, en die auto's zijn van de politie? Die worden verhuurd door particuliere bedrijven, maar die mogen dat alleen maar verhuren aan televisieproducenten als ze kunnen laten zien... dat ze toestemming hebben van de politie. Ja. En... Dus het is een gesloten systeem. Hoe wordt het nu in Dr. Tines opgelost op dit moment? Uh, uh, gelukkig uh, uh, moet het grootste deel van de opname nog plaatsvinden. Dat gebeurt na Pasen, vandaar dat dit zo spoedeisend is... en dus vandaag dat kort geding plaatsvindt. En, ja, je, je, er worden nu allemaal halfzachte oplossingen gekozen... Door, door maar zo min mogelijk een uniform in beeld te brengen en dat soort zaken. Nee. Ja, zou we niet een nep-uniform kunnen gebruiken? Of geldt dat dan ook weer? valt dat dan ook weer onder? Nou ja, dan krijg je een nieuwe discussie. Misschien zegt de politie dan ook, als er een logo op zit... dat is in strijd met ons merk. U wilt dit gewoon principieel uitvechten? Begrijpen. Ja, want, ja. Je, want je krijgt dan ook series met, met echte uniformen... en, en, en, en, en, en uh, halve oplossingen. Ja, dat werkt natuurlijk ook niet. We zijn benieuwd. Bas Le Paul, advocaat van producenten. Dank u wel. Een diplomatieke rel tussen Italië en India heeft geleid tot het opstappen van de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken. Hij was niet eens met het besluit van de Italiaanse regering om twee van moordverdachte Italiaanse mariniers uit te leveren aan India. Ja, we gaan naar onze correspondent Rob Zoutberg in Rome. Want uh, Rob, dat wekt toch enige verbazing. Hè? regering Monti is al demissionair uh, op weg naar het einde en dan toch nog dit aftreden. Waarom? Ja, de reacties die zijn verbaasd. Hè? De minister Terzi die wordt ook wel verweten dat hij dit alleen maar doet... omdat het eind van de regering Monti toch al in zit. En dat was Rob Zoutberg in Rome. Heel kort eventjes. Ja. Ja. Gaan we naar een plaatje. Of niet? Nee, doen we niet. In Engeland lukt het om radicale opvattingen te verzachten. De vraag is, zou dat ook hier kunnen? We spreken straks met Sadiq Hadjoui. En Albert Heijn? Die had er dolgraag willen zitten, maar uiteindelijk werd het toch de concurrent Jumbo. Familiebedrijf uit Brabant opent vanochtend naast het NAC-stadion in Breda de allergrootste supermarkt van Nederland: 6000 vierkante meter en dat in een tijd van recessie. Is dat nou wel zo'n handige zet? Verslag hebben Jeroen Schutteijzer legt die vraag voor aan Laurent Sloot, hoogleraar Retail Marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het is in ieder geval een heel bijzondere set dat ze dat juist nu doen. Omdat Jummel ontzettend druk is met de ombouw van ongeveer 300 C.000 supermarkten. Dus je zou zeggen ze hebben ook wel iets anders aan hun hoofd. Of het een goede zet is, dat weet ik niet. Zeer verrassend is het wel. Het is toch een beetje anticyclisch ondernemen wat de familie van Eert hier laat zien. Dat je op het dieptepunt van de crisis met een zeer luxueuze supermarkt komt met koks en vers specialisten... Ja, met veel personeel, met veel ambacht. Ja, je moet het maar durven. Dag, meer kopen dan je nodig hebt. Eigenlijk, daar waar je ziet dat uh, de meeste supermarkten de afgelopen 15 jaar... eigenlijk ja, service ambacht uit de winkel hebben gehaald. Dus er is heel veel voorverpakt uh, in de winkel ingestroomd. Daar zie je juist dat Jumbo nou een tegenbeweging aan het maken is. Zou Albert Heijn jaloers zijn? Nou, jaloers misschien niet. Maar ik denk wel dat ze toch een beetje met argus ogen kijken naar wat Jumbo aan het, uh, aan het doen is. Ik denk wel dat Albert Heijn moet uitkijken dat ze niet, zeg maar, de... Uh, de positie van koploper als het gaat om zeg maar, de meest culinaire supermarkt van Nederland... Dat, die dreigen ze toch een beetje te verliezen. Dag, Dag dure boodschappen. Uh, en eigenlijk worden ze hier een beetje links gepasseerd uh, door Jumbo. Dus ik hoop dat Albert Heijn toch voldoende gekieteld wordt... om eens even goed te kijken wat er gebeurt in Breda. Ik denk dat het best lastig wordt voor Jumbo om deze winkel rendabel te krijgen. Het is een winkel van 6000 vierkante meter. En ja, als je dan toch even snel uitrekent, zal er toch ongeveer een miljoen omzet per week gehaald moeten worden. Dat is vijf keer zoveel als bij een gewone supermarkt. Dat moet toch een beetje uit de omgeving Breda komen, waar al heel veel supermarkten zijn. Dus dat wordt wel een uitdaging. Aan de andere kant kan Jumbo het ook zien als een soort marketinginvestering. Dat de dingen die goed werken kunnen zij uitrollen richting die drie, vier, vijfhonderd Jumbo's... die er over een paar jaar in Nederland zijn. Dag zoeken naar die ene aanbieding. Uh, het is ook voor Nederlandse begrip een buitengewoon grote supermarkt... waar we dus echt naartoe moeten gaan rijden met de auto van heinde en Verre. en dat zijn we niet gewend. En de vraag is dus of deze winkel ook over een half jaar of over een jaar... als het nieuwe eraf is, of dat klanten nog steeds bereid zijn... vanaf een afstand van 30, 40 kilometer toch noem wat op vrijdag of zaterdag... er even naartoe te, te rijden. Dus... De oude van eert. Die liet zich ontvallen een paar weken geleden. Uh, het was een beetje een defensieve zet. Anders had Albert Heijn die toko gekocht. Zo werkt het soms. Hè? Als ik het niet doe, dan doet een ander het. En de vraag is dan: van, dan heb je opeens weer een hele grote Albert Heijn. van 6000 vierkante meter. eigenlijk in het thuisgebied van Jumbo. Dus ik, uh, ik snap deze move wel. Wat nou, meneer Sloot, als over een jaar blijkt dat het eigenlijk een blok aan het been is? Wat je dan zou kunnen doen is dat je de supermarkt inkort op 3000 vierkante meter. En dat je de andere 3000 vierkante meter, zeg maar dat je daar ja, aanpalende winkels uh, neerzet. Maar dat zou bijvoorbeeld ook een gamma kunnen zijn. Ja, want dat is natuurlijk niet leuk hè, als je terug moet. Nou, ik zou zeggen, Dat zal niet de intentie zijn, want uh, de investeringen die ook in zo'n winkel worden gedaan. Nou, maar een, een ruwe schatting van mijn kant is zo'n 10 miljoen euro aan, uh, aan investeringen. De familie van Eerst zal die investeringen niet doen om ze uh, na een jaar vervroegd af te schrijven. Lawrence Sloot hoorde u van de Rijksuniversiteit Groningen. En die mega supermarkt krijgt meer dan 300 medewerkers. Dan weer even terug naar Rob Soutberg. We hadden net contact met hem, maar toen viel hij weg. Rob, je bent er nu, Nee. En je blijft Jij? ook een? Ja, hooi gelukkig. Ja, ik blijf nu. <laughs> we moeten het hebben over die ruil. Tussen Italië en India. Ja. Even de inleiding nog, want uh, en de aanleiding. Uh, tot het opstappen ja. van de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, omdat hij niet eens uh, is met het besluit van de regering om twee van Moordverdachte Italiaanse Mariniers uit te leveren. Aan India. Die Mariniers beschermden de Italiaanse schepen hè, tegen Piraten en schoten toen twee ja, vissers klopt. dood. Um, maar goed, de regering, maar zo zei het net al, uh, Monti is demissionair bijna op haar einde. En dan toch nog dit. Ja, ja Monti is ook niet not amused over wat er nu gebeurt. Er is een minister van Buitenlandse Zaken die op de valreep van de regering nog even aankondigt... dat hij opstapt omdat hij het niet eens is met dat terugsturen van die Italiaanse mariniers naar India toe... waar ze verdacht worden van doodslag. Nou ja, de president heeft hier maar besloten om Monti maar voor uh, de time being nog te benoemen... tot minister van Buitenlandse Zaken... Maar goed, we hebben die minister, Giulio Terzi, hier gisteren gehoord in het parlement. En hij heeft gezegd, ik stap op, want ik wil de eer, in ieder geval mijn eigen eer, voorlopig even redden. Ja, het is ook een ingewikkelde zaak, hè, want Lara legt het net al uit. Ja. Maar het gebeurde ook nog eens het incident in Indiaanse territoriale wateren. Die mariniers zaten ook even vast in India. Waarom zijn ze daar nu niet gebleven? Hoe zit het nou in elkaar? Nou, Het is een beetje verwarrend, want waar bevonden deze mariniers zich? Nou, bevonden die zich binnen of buiten territoriale wateren uh, van India? Het verhaal is simpel. Eigenlijk, hè, februari 2012 beschermden ze de Italiaanse koopvaardijschepen bij de kust van India, schoten toen twee vissers dood... waarvan ze verdachten dat dat piraten waren. Nou, onmiddellijk daarna is alarm geslagen vanuit die vissersboot... Kwam de kustwacht erop af en arresteerde die twee mariniers? Want ze zei: U bevindt zich binnen territoriale wateren ja. en u gaat hier berecht worden. Nou, dat bestrijden de Italianen steeds, maar ze hebben nu toch na hevige druk besloten die twee mariniers uit te leveren. Mm, hoe kan het dan dat die mariniers in Italië zaten? Nou goed, ze zaten er eerst vast. Toen mochten ze voor kerst mochten ze even naar huis naar Italië. Ze mm -hmm. zijn daarna weer teruggekeerd naar India, waar ze verblijven op het terrein van de ambassade. Daarna kwamen de verkiezingen eraan in februari. Toen mochten ze weer terug naar Italië. En toen keerden ze niet terug naar India. Nou, en dat leidde echt tot enorme woede in India... Uh, waar er een enorme zaak van werd gemaakt. De Italiaanse ambassadeur werd min of meer gegijzeld. Hij werd gezegd, u kunt het land niet verlaten... zolang die mariniers hier niet uh, onmiddellijk terugkeren. Nou, na die hevige druk is dat dan toch gebeurd. Ze zijn nu teruggekeerd, teruggestuurd vrijdag naar India toe... waar ze echt op dat proces moeten gaan afwachten. Ja. Want Italië wil toch niet te veel India tegen de haren instrijken? Ja, er speelt natuurlijk heel veel belang. Hè? India is een snel groeiende handelspartner van uh, Italië aan het worden. Er wordt toch gevreesd voor sancties. Uh, wat ik net zeg, hè, die enorme ophef die er in India over gemaakt wordt... over deze hele zaak, is belangrijk. Italië moest uiteindelijk, denk ik, wel uitleveren... omdat die druk enorm groot is geworden. Een goed, proces, wanneer dat gaat gebeuren, kan gaan beginnen. Maar let wel, hè, heel veel vragen nog open. Uh, was dat nu binnen of buiten die territoriale wateren? Nog iets anders belangrijks. Hè. Die vissers die werden daar doodgeschoten. Um, en waarom gingen eigenlijk die Italiaanse koopverdijsschepen er vandoor daarna? Hè? Waarom melden ze dat niet bij de autoriteiten? Ja. Dat ze wel verplicht zijn. Nou, ja, dat zijn allemaal vragen die nog beantwoord moeten worden. Het is nog niet voorbij en leidt tot een rel tussen Italië en India. Rob Zoutberg vanuit Rome de eerste informatie, ook aan. 105 kilometer in totaal. Veel vertraging op de A28 naar Utrecht. Door een ongeluk bij Harderwijk. Er staat 10 kilometer file. Bij Harderwijk is de linkerrijs ook dicht. Rijdt u nog in de regio Zwolle, kunt u het beste omrijden via Apeldoorn. Over de A50 en de A1. En op de A58, Breda richting Tilburg. Een ongeluk bij Geelze. 7 kilometer file. Linkerrijs ook is, is daar dicht. Diezelfde A58, maar vanuit Breda richting Bergen Bergsom. Daar is een ongeluk gebeurd bij Heerle. Ook daar staat inmiddels de 7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 Tien minuten voor negen is het, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken werkt het goed. U heeft er eerder over kunnen horen vanochtend in het Radio 1 Journaal. Een deradicaliseringsprogramma voor mensen met extreme opvattingen. 500 mensen zijn door het programma afgestapt... van hun extreme radicale denkbeelden. Ze zouden daardoor geen bedreiging meer vormen... voor de samenleving, meldt het ministerie. Sadiq Hartjoui van Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling... heeft onderzoek gedaan naar radicale keuzes van jongeren. Meneer Hartjoui, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben u eerder ook gesproken hierover in het Radio 1-journaal. Ja. Um, weet u, zijn er ook in Nederland dit soort programma's... voor deradicalisering? Nee, niet op deze schaal en ook niet in deze volle breedte. In Nederland is er een aantal jaren geleden een zogenaamd actieplan... polarisatie en radicalisering geweest. Met, een, uh, met allerlei heel veel verschillende projecten. Maar niet echt in deze vorm waarin jarenlang uh, een heel specifiek programma... Ja, op mensen met radicale denkbeelden wordt, uh, wordt gezet. Zou het er dan moeten komen nu? Nou In Nederland hebben we de diensten, zullen we maar zeggen... eigenlijk één onderdeel uh, altijd gedaan. Dat is uh, met name in gevangenissen. Als uh, jonge, radicale mensen vastzitten... om dan daar met hen in gesprek te gaan over uh, mogelijke deradicalisering. Ja. Um, we hebben natuurlijk in Nederland iets minder... Uh, iets minder uh, jongens en meisjes, die, uh, ja, die. Zoals in Engeland. In Engeland gaat het ja. echt om heel veel mensen. Dus misschien hoeft het ook weer niet zo'n omvangrijk programma te zijn. Maar het is wel echt waar dat uh, wij in Nederland de afgelopen jaren... te weinig aandacht hebben gehad voor deradicalisering. Ja, en bovendien, als ze helemaal in de gevangenis zitten... zou je kunnen zeggen, dan is het al te laat. Hè? Je zou ook misschien uh, preventief wat kunnen uitrichten. Ja, het voordeel van als mensen in de gevangenis zitten is dan... Uh, ja, dan kunnen dan ze die kant op. Dan da, da, da, da, is dat ja. een zekere rust. Hè? Dan kun je ook in alle rust praten met elkaar. Um, uh, maar we moeten goed onderscheid maken... tussen eigenlijk twee vormen twee van deradicalisering. De ene kant is dat... Uh, uh, dat uh, jongeren uh, afstappen van hun uh, radicale gedachtegoed. Hè? Dus dat ze de ideologie uh, vaarwel zeggen. En de andere is dat ze niet zozeer de ideologie vaarwel zeggen... Als dat, uh, maar dat ze gewoon uh, geen gekke dingen meer doen, geen gek gedrag vertonen. Ja. En uh, ook uit de situatie uit Engeland weten we nog niet precies... Uh, om welke vorm het gaat. Het wordt wel heel erg makkelijk gezegd dat er 500 zijn gederadicaliseerd. Maar Echt. dat wil niet zeggen dat uh, zij niet dezelfde radicale opvattingen nog hebben. Nee, want hoe weet je dat natuurlijk ook. Hè? U zegt, van we zouden er in Nederland ook meer aandacht voor moeten hebben... want ja. uh, coördinator terrorismebestrijding heeft daar de bel getrokken. Hè? Veel zijn er, of een, een groot aantal jongeren is naar Syrië getrokken... of is het van plan en die komen dus ook weer terug. Hoe zou je dat dan moeten doen? Hoe moet je die opvangen? Ja, nou laten we eerst constateren dat uh, de kans ook heel groot is... dat heel veel van de jongeren niet terugkomen. Um, uh, dus, dus, die zullen uh, overlijden. Die, die zullen overlijden en heel veel van de jongeren weten dat ook. Die houden daar ook de degene rekening mee. Dus, dus het is niet alleen maar uh, mensen die daar naartoe gaan... uit een soort van uh, nou ja, avontuur en spanning, die zijn er ook. Hè, maar er zijn ook daadwerkelijk uh, uh, mensen die weten dat ze daar uh, zullen sterven. Voor zover ze terugkomen en die jongeren de kans hebben... Ja, dan uh, heb je een, een extra uh, groot probleem. Die jongeren die gingen al weg met problemen. En die komen terug met nog meer problemen. Ja, dus hoe, hoe bereik je ze en hoe pak je ze dan aan? Nou, dus je, je hebt eigenlijk twee dingen te doen. Aan de ene kant uh, natuurlijk gewoon de, de, het normale politiewerk. Hè? Je volgt... Uh, mensen die uh, terugkomen met ge uh, gevechtstraining, uh, noem het maar op. Ja, dat, dat, dat, dat gaat zoals het altijd gaat, zullen we maar zeggen. Daar moeten we maar op vertrouwen dat dat op een goede manier gebeurt. Maar het allerbelangrijkste voor die groep, omdat het ook om jonge mensen gaat... is dat uh, de ouders en de familie, de gezinsleden... Uh, eigenlijk heel erg intensief zich gaan bemoeien... met uh, de jongens die terugkomen. Maar is dat niet ontzettend moeilijk? Want we zagen dat gisteren ook weer in een ja. reportage in het NOS-journaal... dat uh, ouders ook vertellen dat die jongeren totaal vervreemd zijn. Losgezogen ja. van familie, van de omgeving. Ja. Dus hoe krijg je dan weer contact met ze? Maar zie daar dus precies het probleem. Heel veel van de jongeren die dus ook gaan... Uh, zijn echt uh, geïsoleerd. Uh, begeven zich op dat internet met een paar uh, vrienden. Uh, soms ma uh, maken ze elkaar de, de, de, de kop. Gek. Mm -hmm. En die uh, komen dus eigenlijk niet meer thuis, trekken zich niks meer aan van familieleden. En dat is precies het probleem. Want in de gevallen die we kennen, van mensen die gederadicaliseerd zijn, dan zie je eigenlijk allemaal dat het, ik zou bijna zeggen, het gezinsweefsel weer wordt, wordt hersteld. En dat betekent dat ouders uh, ook getraind moeten worden en ondersteund moeten worden en geholpen moeten worden om met, uh, ja, met zonen en dochters om te gaan in een hele moeilijke fase van, uh, van hun leven. Maar het betekent ook dat uh, jongeren weer andere dingen moeten gaan doen... zoals naar school of een, een, een normale baan... of in ieder geval op een andere manier uitdagingen uh, krijgen uh, in hun leven. Want die hebben ze dus... Kennelijk niet. Nee. Uh, maar dat is wel de kern dat is wel de kern van het probleem. Namelijk uh, dat die jongeren zich vervreemden, isoleren uh, van hun gezin. En daar begint het. Um, weer contact krijgen dus en ze weer terug de samenleving en bij gezin krijgen. Meneer Chui, we weten genoeg, u was duidelijk. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Sadiq Archui van Forum Instituut Forum Multiculturele Ontwikkeling. Het NOS-Radio en Journaal Media Overzicht. Verslaggevers van de Roemeense krant Pro Sport zullen bloemen bezorgen bij het Anne Frankhuis, zegt de krant tegen de Post Online. De verslaggevers willen met het boeket hun excuses aanbieden voor de nieuwskop die in oktober in de krant stond: Louis van Hitler. Hmm. Nieuwskop sloeg natuurlijk op Louis van Gaal. KNVB weigerde de krant gisteravond een persaccreditatie voor de wedstrijd vanwege de vergelijking tussen Van Gaal en Hitler. Koningin Beatrix is vanmiddag voor het laatst als koningin te gast... op de Koninklijke Militaire Academie, meldt BN de stem Breda. Ze komt naar de stad om een decoratie met de woorden Kosovo 1999... op het vaandel van de koninklijke luchtmacht aan te brengen. Het is bijna voor het eerst in vijf decennia... dat de luchtmacht een vaandeldecoratie krijgt. De vliegers krijgen het wapenfeit voor hun optreden tijdens de Kosovo-oorlog. Artis, via het feest vandaag, dierentuin bestaat 175 jaar. En omdat de vieren krijgt het onder meer een eigen tulp. Prinses Margriet mag de tulipa natura artis magistra straks dopen. Meldt AT5. Kijk eens aan. En de New York Times tot slot besteedt uitgebreid aandacht aan aardbevingen in Loppersum, Nederland. Onder de titel Parts of Low Country are Now Quake Country, schrijft de krant over de duizenden meldingen van schade. Oké, okay, Nederland is geen Haiti, schrijft de Times. Maar de omvang van de schade is wel aanzienlijk. En de aardschokken zijn in theorie een groot veiligheidsprobleem omdat de dijken het kunnen begeven, schrijven ze, aangezien de noordelijke regio's van ons land onder de zeespiegel liggen, zou dat volgens de krant verschrikkelijke gevolgen kunnen hebben.